Ja luisteraars, uh, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. Het is bijna middernacht, begin van maandag 9 december 2013. Je luisterde naar twee mixen van ieder elk een uur. De eerste was de popmix, de andere was de Hell and Heaven mix. Of Heaven and Hell mix, uh, zoals je zelf wilt. De laatste mix ja, is heel heftig. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Nou, dat dus is uh, ja, de laatste uitzending, zal ik niet zeggen. Maar ik ga voorlopig uh, dit jaar niet meer live uitzenden. In 2013, december. En uh, ja, dat betekent dat ik... Uh, ...zondag 5 januari 2014... ...weer live gaat uitzenden. Maar niet meer vanaf 8 uur... ...maar vanaf 9 uur s avonds. Dat betekent wel dat we in het weekend... ...wel gewoon non-stop muziek draaien... ...zoals jullie gewend zijn van Eurostar Radio. En uh, dus uh, volgend jaar... ...zondag uh, 5 januari 2014... Ben ik weer terug, live, vanaf 9 uur s avonds. Dus elke zondag vanaf 9 uur s avonds live tot 11 uur. Van 9 tot 11, 2 uur live. Dan kunnen jullie gewoon weer zoals vanavond altijd uh, chatten en altijd 24 uur per dag. Skype kan dan zondags van 9 tot 11 uur. En dan zenden we tussen 11. En middernacht een mix uit die ik van tevoren opneem. En uh, oké, okay, beste mensen, ik wens jullie nog fijne feestdagen voor de kerst en voor oud en nieuw nog een gelukkig en gezond uh, 2014 gewenst. En mensen, uh, we gaan de komende week nog wel een weekend non-stop uitzenden, dus uh, we blijven nog wel in de lucht. Alleen nog even niet live in dit jaar. Luisteraars, hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Dit was Tietje Jaap voor Eurostar Radio. En tot volgend jaar, 5 januari 2014, om zondag 9 uur. Tot ziens. En tot luisteraars.